Ja, dames en heren, jongens en meisjes, dit is weer een aflevering van Vrijd Radio. Leuk dat u luistert, we zitten hier gezellig in Café Libertaria. Met op dit moment Dennis, Peter en Jossi. En mijn naam is Johan. Voor het beginnen wil ik nog even patenderen dat we een forum hebben bij Vrijd Radio. En dan kunt u gewoon een lid van worden. Als je met gmail of een andere e-mailadres, hotmail of zo, inlogt. Het verificatiemeldje komt dan meestal in de spambox. Dus uh, dan moet je dan even checken als je lid wil worden. Via forum kunt u dan uh, ja, commentaar geven op de uitzending of suggesties doen voor de komende uitzending. Nu... Heet uh, mail. kan allemaal. Ja, dat ook. kan ook allemaal. <laughs> uh, goed, dan gaan we beginnen met de goud, silver, bitcoins en de staatsschuldmeter. Laten we beginnen met de staatsschuldmeter. De, die staat op 490,2 miljard in het rood. Hij is niet hard gegaan, joh. Dat is uh, apart. Komt wat de Rutte is ontzettend veel geld binnen haar.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 Gaat dit over ja, het, de het... Eater, gaat dit over de reguliere Ether of gaat het over de Ether Classic? Uh... Nee, het gaat over de gewone Ether. Oké, okay. ja. echt, van, echt van de Exchange gestolen. En van de Exchange gestolen. En mm -hmm. inderdaad, er was ook een 51% aanval met Ether Classic deze week. Ja, een 51% aanval is de meest is de grootste zwakte van iedere crypto-munt, wordt altijd gezegd. Mm -hmm. Als je dus meer dan de helft van de rekenkracht weet te bemachtigen, dan is in principe.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 gedubbelspend, zeg maar. Ik dacht dus, iets uh, van 1, uh, zoveel miljoen maar. Dat was niet heel veel. Uh, 1,7 miljoen dollar of zo? Ja, het was inderdaad... Een, ja, wat is veel, wat is weinig. Uh, het het, het, het levert meer op als dat het kostte. Laten we ja, oké, okay, ja. <laughs> en uh, dat, is, dat heeft deze week ook plaatsgevonden. En uh, ja, dat, dat is voor de meeste kleinere munten... is dat natuurlijk uh, heel erg moeilijk... om in een wereldwijde... Uh, hoe zeg je dat? Uh, coin war of een valutaoorlog of uh, wat even... <laughs>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 Uh, maar ja, dan krijg je dus wel het uh, risico dat er een dubbelspend plaatsvindt. En het is volgens mij ook niet de eerste keer dat die gedubbelspend wordt, dat Ethereum Classic. En dat weet ik niet helemaal zeker, maar volgens mij een half jaar geleden is dat ook al een keer gebeurd. En natuurlijk ook het ontstaan, hè. Dat was toen met die uh, DAO, was het toch? Ja, maar dan de, de Ethereum Classic is het degene die toen puur is gebleven, toch? Ja, die, maar die DAO, dat was geen 51% aanvallen. Nee, nee, nee, dat was anders. Nee. foutje in het contract. Ja, klopt, klopt. Er zat een uh, foutje in het contract. En ja, iemand die had daar gewoon... Uh...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 Dan heb je wel een hele centrale machtspositie. Daar erin. gaat het en daar, daar, daar tegen waren, het principe van crypto natuurlijk. Ja, daar waren ze eigenlijk tot tegen. Dus, uh, ja, we weten ook wel dat het een, uh, dat het een criminele actie was. Of een, uh, een, uh, ja, dat, dat, dat, dat die, die transactie niet hoorde te gebeuren. Maar ja, dat, dat verlies moet je dan maar nemen. Want, daar kunnen we niet al, aan beginnen. Je kan er niet aan beginnen. Want anders moet je alles, alles al terug gaan draaien. Ja. Ja. ja, in principe heeft dat DAO precies gedaan wat het zei. Alleen niemand had het goed gelezen. Nou. Zo kun je het ook uitleggen.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 Maar uh, ja, we, we hebben nog een hele hele, hele, hele, hele, hele, hele, hele grote berg berichten. Okay. te zijn uh, 18. <laughs> ik weet niet of ze allemaal gaan doen, maar uh, laten we hier gewoon maar alvast beginnen. Dan uh, is de kans groot dat we allemaal ook kunnen gaan doen. Dit was even een Bitcoin bonus. Plus. Ja, ja, ja. Voor de rest uh, gaan we naar de uitzending en lullen hierover. Um, ja, we beginnen met het politiebericht. Uh, politie bedreigt uh, drugshandelaren, lees ik hier. Ja, de echte titel van het bericht is het Brabantse onderwereld dreigt politiemedewerker te vermoorden. Het ja, is natuurlijk al, al om verontwaardigheid en een breide medewerkers actief in de bestrijding van de drugscriminaliteit in Noord-Brabant. En nu is die met uh, een dood bedreigd. En de politiebaas spreekt in het interview van een ongehoorde nieuwe escalatie die illustratief is voor de verharding van de criminaliteit. Dit is een wel overhoge kille met puur criminele motieven. Dat hebben we voor zover ik hier...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 zoiets gaat doen wat zijn risico ook enorm verhoogt. Ja, en het vond ook dat er niemand was aangehouden, geloof ik. Hè? Dus Dat is dan wel weer vreemd. Dat zou, zou betekenen nou. dat ze dan niet weten wie het gedaan heeft. Wat hm. vind ik dan wel weer een beetje vreemd? Want ja, maar waarom ga jij zomaar random uh, willekeurig uh, politieagent bedreigen... als drugshandelaar? Dat, ja, dat slaat nergens op. Hm. Dan zou dat iemand zijn die met jou zet is. Maar als jij uh, bijvoorbeeld opgepakt wordt... En uh, je hebt een specifieke agent die, daar, die daarbij betrokken is, die jou iets gedaan heeft wat jij uh, niet eerlijk vindt of die, uh, weet je wel. Of je bent ja. boos. en nee, je gaat dan diegene bedreigen. Maar dan weten ze toch bij de politie van, nou, dat is uh, die en die van die en die zaak. Ja, of iemand zijn familie. Dus hoe, hoe weten ze je buiten? een in de drugshandelaar de gevangenis. is? Als ze niet weten wie het is, hoe weten ze dan dat het een drugshandelaar is? Ja, misschien is het event waarbij ze thuis uh, een paar miljoen contant geld hadden gevonden. Ja. Dat, uh, ja, dat ze dat...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 is het altijd het geval dat de partij die de media controleert zegt altijd van nou, ik zat gewoon in mijn bureaus toe en uh, ja. opeens uh, gebeurt dit. Ik zat gewoon ik uh, de krant te lezen <laughs> en een grosje drasje drinken en ineens uit <laughs> het niets. Ja, en dat is eigenlijk met 9-11 ook zo. Want, ja, dus de terroristische aanval, dan gaan we opeens doen alsof de geschiedenis daar begon. En je moet vooral niet kijken naar wat er daarvoor gebeurt in het Midden-Oosten. Uh, want dan, uh, ja, dan, uh, het moet wel duidelijk zijn dat jij puur in de verdediging zit en die ander helemaal agressief is. Dat dus wat ik uh, eigenlijk hoor is dat jij fan bent van ons samen beladen, dat is wat ik eigenlijk <laughs> ja. <laughs> uh, ja, of de burgemeester in Gdansk? Ja, dat is geen, geen bedreiging maar een echte, uh, die, die zet tenminste uh, geen woorden maar daden. zoals hij ja, uh, heeft, uh, ja. uh, uh, uh.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 En uh, ja, die zat lekker champagne te schieten en toen in één keer die man dan het podium op, uh, het podium op stor stormde mm -hmm. en hem meteen uh, neerstak. En, ja, en was... daarbij bleef staan. Liet wat, niet weg. Wat, wat, mij, wat mij opvalt aan dit bericht is uh, burgemeester Adamovic is sinds 1998 burgemeester van de havenstad Kedansk. Hij staat bekend als een progressieve burgemeester die opkomt voor homorechten en minderheden. En dan denk ik van, wat heeft het te maken met het feit dat hij neergestoken is? En meneer, dat, nou, dat betekent, dat betekent dat hij een goede burgemeester was, dus dat je er medelijden mee moet hebben. Nou, maken. dat is inderdaad wat het <laughs> op mij overkomt. Zo van, maar ook dat er soort dus van indirecte suggestie wordt gewekt van, nou, als hij links is, dan, dan zal diegene die hem neergestoken worden, dat zal wel, hè? Dat dus zal ja. wel, zal hij wel een homo's of zo. Dat er volgens mij geen enkele... Ja, want het, informatie die gewoon zomaar zo daar in één keer staat, van, ja, wat, wat voegt het toe aan? Dat heeft denk ik, niks met elkaar te maken, weet je? Heel en, suggestief waar, is het eigenlijk, hè? Ja. Ja, hij uh, dus uh, uh, had een, hekel, uh, had een uh, voorkeur voor um, Volkswagenauto's. Ja, meestal is dat ook een beetje het kleed waarin ze zich hullen. Hè? De, de Machiavelli-prijs gaat toch naar bedreigde burgemeesters, dus dan doen we even een quote van Machiavelli. Een echte heerser hult zich in het kleed van deugdzaamheid, <laughs> maar ja, in het speelveld van de heersers zijn geen normen. Zoiets was het, geloof ik. Ja. Oh.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 Ik, weet, ik moet geen dingen roepen die niet... Uh... Nou, ze hebben in Polen, hebben ze ooit in het verleden wel de gekozen koning gehad, hè? Ja, dat is toch, uh, geen koning meer dan, of uh, ben ik nou... een achteraf... je koning drie zonen heeft, dat jij dan kan kiezen wie... Ja, ik kan, die, kan die, het uh... kiezen welke, maar dat was mm -hmm. achteraf een uh, gigantische mislukking. Uh, ja, mensen, nee, kozen niet... nou. <laughs> mensen kozen natuurlijk voor de grootste slapjanen. <laughs> ja, ja, ik denk het, ja. Ik heb er niet helemaal in verdiept, maar ik heb het een keer van een pool gehoord. Dus uh, iemand uit Polen die had dat een keer verteld...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 dus ik had ook op Facebook bij de bericht gekregen. Ja, stel je voor dat je iemand geld moet betalen om een vergunning te krijgen. Oh, wacht, nee, dat is hoe het hele systeem werkt. Ja, maar ja dus, uh, nu ineens is het dan heel erg omdat die man dan ja, dat geld krijgt. Maar dat krijgt hij normaal ook, want hij is daar in dienst, dus hij krijgt en, ja, ik krijg een salaris. Ja, ik snap dat niet zo goed. Dat je was, betaalt om. Ja, dan doen dat dan dat precies het ze geld noem, is. Ze noemen dat corruptie, maar je betaalt eigenlijk gewoon om anderen ambtenaar iets harder te laten werken. Ja, ik moet sowieso wel 2000 dollar betalen en betalen nog 1000 bij dat hij echt de werk doet. Nou ja, oké. Okay.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 Een nieuwe koning. Nou, de eerste koning dat was Hendrik van uh, Valas, Valois, van of zo. Uh, Dat was geen succes. Die vond Polen een veel te koud land en onaangenaam. En die, uh, ja, die stapte weer op. Huh? En toen. Uh, huh? Ja, toen uh, ja andere... jij bent onze nieuwe koning. Uh, ja, ik vind het een beetje koud hoor, ik stop ermee. <laughs> okay, ja, daarna makkelijk. volgden uh, nog een paar anderen. Dus... Maar ja, goed, dat was geen succes. Uh, ze vonden Polen niet leuk, daar kwam het een beetje op neer.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 Ja. Right. Ja, dan wat ik ook wel apart vind, hier is de staat toch blijkt uit onderzoek van staatsveiligheid dat 12% van de kinderen in individueel thuisonderwijs minstens één ouder heeft die banden heeft te hebben met extremistische milieus. Dus Guild uh, by, by Association. Dus niet, jij bent zelf een of andere extremist, wat op zich natuurlijk of geen reden zou zijn om die kinderen naar school te dingen Maar, maar nou, jij kent iemand. Dus een van jouw ouders kent iemand die een, uh, ex, een uh, bepaalde extremistische opvatting heeft.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 En dan gaat het verder, maar toch blijkt dat er extremistische, ja, wat Dennis net al zei, dat er 12% hebben, kennen een extremist. Je hebt nee. veel als een extremist op tv gezien. Ja, ja, ja. is gewoon de lokale wijkagent of zo. Maar in Nederland is het de laatste jaren helemaal verboden.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 Ja, maar dat, dat uh, bericht geeft eigenlijk aan dat de trend is naar meer thuisonderwijs. Ja, uh, uh, uh, uh, uh. En dat is in de ik ook wel het geval, dat dat een beetje een comeback maakt. Absoluut, maar dat is al heel aardig hoor. Dat is pas sinds de jaren 2030 dat het überhaupt mag. En dat neemt echt een vlucht. En je ziet ook dat de kinderen het heel goed doen en dat er steeds meer... Uh, ja. Uh, uh, ja. En het, onder, het normale onderwijs van de overheid wordt natuurlijk steeds slechter. Dus ja, mensen die willen gewoon hun kinderen eruit halen. Ja, dan er wordt hier dan in de, in de berichten uh, van uh, BNR, uh, wordt een um, hoogleraar geïnterviewd. Hoogleraar eh, onderwijsrecht van de Universiteit Tilburg, Paul Zoontjes. En die zegt Nederland en Duitsland zijn eigenlijk de laatste, laatste twee landen die dat verbod nog kennen in Europa. En um, ja, hij zegt uh, dat het wel begrijpelijk is dat, uh, dat de overheid... het wil ...omde dankzij de bewustwording dat kinderen sociaal moeten opgroeien. Maar dan wordt die dus implica implicatie gedaan dat... Dat ze asociaal uh, opgroeien... Als het, uh... Nee, maar dat die, dat, dat, dat die uh, zeg maar normale school, zoals we dat hier kennen... ...dat dat iets heeft te maken heeft met sociaal opgroeien. Terwijl ik altijd... Toen ik op school zat, als ik aan andere kinderen sociaal aan het doen was, dan werd er altijd meteen wat van gezegd. En er uh, blijkt ook uit bedoelt... onderzoek dat uh, kinderen die thuisonderwijs doen in Amerika helemaal niet minder sociaal zijn. Ik ja. denk dat hij bedoelt uh, dat uh, kinderen socialistisch moeten opgroeien. Uh, dat zou ik, uh, ja. dat, hij dat onbewust eigenlijk bedoelt. ja. <laughs> nou, ik denk sowieso, als we dat verder doortrekken, sociaal opgroeien. Wat is dat dan tegenwoordig? Want ik bedoel, geef iemand een Apple of geef iemand een iPhone.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 en dan de rest die staat erbij van ja oké, okay, wat is hier aan de hand dat ja, ja, vond ik op zich altijd een, wel leuk uh, op, op zich een hele goede leerschool voor de maatschappij denk ik wel zo'n klas uh, Ja die, die vier ja, worden de, dan uiteindelijk politieagenten <laughs> ja. ja. nee maar de, meer, de meerderheid die, die, of hebben zwijgende, zwijgende meerderheid hebben we een groepje bullies en een groep slachtoffers dat doet dat gewoon heel erg aan de maatschappij denken ja, ja, en de, dan wordt je geleerd de, dat je niet zelf actie moet ondernemen maar dat je de autoriteit moet inschakelen. schakelen ja. Ja, ja, ja ja de leraar die uiteindelijk geen fuck doet of die, die, die, die pakt juist <laughs> degene die dan die gepest wordt, is dan op dat moment bezig met wraak nemen, omdat die gepest werd. En ja. die wordt dan de klas uitgestuurd, weet je wel. Ja, maar de twee vechten, we hebben de twee schuld, nee. <laughs> Nou ja, dat doet ook heel erg denken aan de overheid natuurlijk. Hè. Je, je, je, je wordt gedaaid en je gaat naar de autoriteit toe, dan word je nog een keer gedaaid. Dus op zich ja. is het wel een hele goede leerschool voor de maatschappij, zo'n uh, zo klas. Ja, dat je zo inbreken voor zijn slaat en dat ze dat dan zeggen, ja, waar de twee vechten hebben, de twee schuld. Ja. <laughs> ja. Als je, naar, je bent zeker homeschoold dat je dat niet weet, zegt de politiek, ja. dan, uh, Had je gewoon naar, naar een rode school gegaan, dan had je dat gelijk begrepen? Fijn extremist.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 en dan gaan ze liever thuisonderwijs doen of uh, privéonderwijs. En dat is toch uh, ja, veel populairder. En het is inderdaad in Nederland is het, is het een hele ja, het is een rare zaak dat dat, dat zo uh, onmogelijk is. Want ik hoorde laatst die, die Braziliaanse president zeggen van ja, het uh, staatsonderwijs is uh, knudden. En uh, alleen mensen die niet kunnen betalen, uh, die sturen hun kinderen niet naar een privéschool. Oké, okay, ja. uh, kennelijk is dat daar veel gebruikelijker. als een dat beetje je je zeggen, dan, Dat hoef uh, je je niet te zeggen. Dat hoef je niet te zeggen, inderdaad. Ja goed, ja, maar we hebben nog um, hier dat, uh, die Duitse familie die, uh, die naar het Europees Hof gegaan is. Ja, ja de, is, de, uh, de familie Wunderlich, wat een mooie naam. Uh, uh, die, uh, die zijn helemaal doorgeprocedeerd uh, omdat uh, zij vonden dat uh, de Duitse overheid uh, artikel 8 van het Europese verdrag voor de rechten van de mens heeft geschonden.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 Denk ik nou, nou, dat is mooi, maar dan staat er: Tenzij uh, dat door een rechtbank beslist is. En uh, dat hij je ja. verzet tegen arrestatie. Uh, en en de slavernij is verboden. Tenzij je door de ja, rechtbank veroordeeld bent om dwangarbeid te doen. En, ja, of en, tenzij het is voor uh, het leger, toch? Ja, Sorry. inderdaad. Ja, de militaire diensten leren ook uitgesloten. Maar dat is hier ook zo. De artikel 8 staat daar: Everyone has the right to respect.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 voor de protection of health or morals... ...or voor de protection of the rights and freedoms of others. Dus ja, als je... Wel, je, je hebt willen, geen enkele recht. Je hebt geen enkel recht, want als ze jouw vaccin willen inpompen... ...omdat ze denken dat dat uh, voor de health beter is... ...van de society, dan, uh, ja, dan hebben ze daar weer de rechten. Dus. Ja, het slaat gewoon helemaal nergens op. Je hebt geen enkel rechten. Maar ja, dat ja. weten deze mensen dan ook weer. Ja, maar wat ik vooral heel erg schokkend vind hieraan... ...is, uh, ja, is sowieso schokkend natuurlijk... ...maar zeker um, hoe dat hier in Nederland gaat... ...is dat... Kijk, dat de overheid dit probeert en dat ze dat graag willen, oké, okay, weet je, dat is toch wel van hun kant te begrijpen natuurlijk, maar dat de meeste mensen dit gewoon de normale zaak van de wereld vinden en echt iets hebben van, nou, wat zijn dat voor gekken die mensen. Dat er echt zoveel steun voor is, net als voor bijvoorbeeld uh, verbieden van wapens en, en gewoon ja. voor belasting en zo. Het is dus gewoon echt, ik word er echt een beetje... Ik zag dat ook met dat zeilmeisje oh, Ik weet niet wie je dat nog weet, van de 14-jarig meisje die ja, in ja, ja. de wereld zei. Ze waren in paniek, want ze moesten tapes meenemen om op de zuilboot af te spelen van de schoolklasse. Ja, ze zou, ja dan zelf dat terug ze ze zelf ik zelf ga op de middelbare school. En ik zie mezelf vormen op zo'n boot. En dan denk ik: Oh, wel even mijn Franse lessen. Niet even gauw! <laughs> <Ja>. <laughs>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 Ja, er wordt zelfs in amerika werd er op een gegeven moment door de FBI of zo, was er zo'n document wat naar buiten gelekt was, zeg maar, of, uh, of over extremisme ging dat ook, van waar ze op moesten letten. En een van de dingen, de signalen waar het op gelet moest worden, was mensen die het hadden over de constitution. <grijg 1000> dat, ja. was, uh, dat dat zeg maar een signaal was dat iemand waarschijnlijk een van de rechtvaardige extremisten was. Ja, dat is Er zijn uh, mensen gearresteerd omdat ze cons uh, constitution uitdeelden, pamfletten van de constitution erop. Terwijl ja, de de president, was, ja, terwijl de president daarop, dat hij dat ja, heel, uh... heel Orwelliaans allemaal. Ja. Ik zit trouwens nog even die, uh, die bio rond uh, door te lezen over dat uh, celmeisje hm. Laura Dekker heet ze trouwens. Hm. Ja. Maar die had uh, op de tien al een hele uh, cv opgebouwd aan zeildingen. Uh, en... Ja, ik denk dat je niet veel zorgen hoeft te maken over haar uh, hoe zij terecht komt. Nee, daar nee gaat, daar ze was best een, uh, best een slim ja. meisje als ik het zo zie. Uh. <laughs> ze was wel zo slim dat ze zei, ik kom nooit meer naar Nederland terug, hè? Ja, ja? Ja. ja, maar ze heeft, drie, uh, ze heeft drie nationaliteiten. Hè? Ze is geboren in Nieuw-Zeeland, uh, haar moeder is Duits en uh, haar vader Nederlands. Mm. Uh, haar boot heette de optimist, dus uh, ze zal mm. niet zo pessimistisch zijn, denk ik, uh, als je je boot zo noemt. Ja, of Voor... juist wel pessimistisch. Dat ik, mm. ik ga dat compenseren door mijn boot optimistisch te noemen, uh, net zoals die uh, uh, grondwetten allemaal zo uh, <laughs> precies haar, in staat op, wat ze niet gaan doen. Op, op haar tiener kreeg ze een Hurley 700, Het zal een type zeilboot zijn. Toen maakte ze allerlei zeiltochten al, dus ik denk dat ze op, uh, heel goed zelfstandig... Uh... Nou, maar dan ja, maar dat is de... juist het probleem natuurlijk, waarom de overheid zo gaat flippen. als. Uh...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 Dat is nou, ook bijzonder, want Airbnb bestaat pas een paar jaar, maar die huisprijzen stijgen al, is er niet aan. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, Maar ze hebben een connectie gevonden. Het ja, aparte is altijd dat, dat ze wat ze met bewijs noemen, nogal een strikte ja, leidraad voor, voor wanneer iets bewezen is. En dan zeggen ze ook gewoon van ja, er zijn een paar districten in Amsterdam, daar is, uh, daar is Airbnb toegestaan.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 Ja, nou, ze natuurlijk, er zijn ook zoning regulations waardoor je niet mag bouwen of niet je huis mag onderverdelen in uh, kleinere appartementjes. Of dat je ah, geen, is... geen viswinkel mag, uh, die mag geen, uh, was het daarover, die mocht geen haren in verkopen of zo. <laughs> of dat was, uh, de vegetarische uh, slaren, die wil geen vlees verkopen of die wil geen Ja Er zijn een heleboel. Ja, maar. dan werd het een to toeristische winkel en dat viel om niet binnen de zoning uh, gebeuren. Zo, want dan is dus zeg maar dat mensen gewoon binnenlopen, die kopen dat, die nemen het mee, eten het onderweg op. zo dus wordt het dan als een soort snackbar in plaats van een viswinkel. Zo werd het dan gefreemd. En dan, wordt het, dan is het een toeristenwinkel en dan mocht er geen toeristenwinkel op die plek zitten. Dus die mensen hadden geïnvesteerd in, uh, in die zaak en die moesten na een paar maanden moesten ze dicht. Ik heb ja. nog een kippeling besteld bij die tent. Oh, ja dat mocht ook niet meer. A als toerist.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 Ja. En dan, uh, dus ja, dat is. Uh, maar dan ik denk je de door... het gewoon dood eigenlijk. Door de komst van Uber, de prijs van de auto's zijn gestegen. Want mensen kopen zo'n auto om, uh, om ermee uh, mensen mee te gaan vervoeren. En dan uh, gaat <laughs> de, de prijs omhoog dat is ongeveer is dat Omdat mensen heel makkelijker in de plekken waar het nog wel functioneert... dan makkelijker een Uber kunnen nemen... dat we minder snel zelf een auto kopen... dat er dus juist minder auto's zijn. Ja, ja, zo kan je ook <laughs> rekenen. Ja. Ja. Dat, ja, ja, dat, dat is toch een beetje sharing economy gebeuren ook. Dat, uh, niet iedereen dan... als ik één keer in de week een auto heb dat ik zo'n ding voor de deur staan, wat ik de rest van de week niet gebruik... maar dat ik gewoon dan wat vaker een Uber neem. Al, ik bedoel, ik denk dat als de taxis niet zo belachelijk duur zouden zijn... dat er een stuk, een stuk minder mensen hun eigen auto zouden hebben in, in de steden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 Maar het is, het is gewoon het, he het hele gevaar waar oost en economists altijd problemen mee hebben. Is statistiek gebruiken om oorzaak-gevolg te... Ja, correlatie uh, is geen ja. uh, bewijs voor causatie. Ja, dus je, je kan heel makkelijk verkeerde conclusies trekken nee, uh, met, met uh, dit soort dingen. Nou, ik moest trouwens wel zeggen, in Portugal had je ook, uh, kwam ik ook achter dat Uber ook wel uh, auto's regelt voor de chauffeurs. Hè? Uh -huh. Dan hebben ze allemaal zo'n zilverkleurige auto. Dat is dan, uh, ik zeg heel vaak... Hadden die Ubers gewoon allemaal de exactezelfde type. En als je dan een Uber Plus nam, dan kreeg je wel eens een limousine of zo van een paar euro meer. Uh -huh. Dus uh, ja, dat was zo leuk. Dus, uh, die heb ik ook een keer genomen. Er dan zat er gewoon uh, flesjes water en allerlei uh -huh. dingen. Uh -huh. Lounge muziekje. Uh -huh. <laughs> nou, wat je ook ziet in die Ubers is dat die chauffeurs zo'n dingetje hebben al hangen achter de stoel. Het zijn allemaal van die zakjes. En dan zit er dan bijvoorbeeld kauwgom in of ja, uh -huh. een zakdoekje of zo. Dat kan je dan kopen. En dan proberen ze op die manier wat bij te verdienen. Dat is wel geniaal. En ah, oké, sommigen nee. proberen hun vehikel heel authentiek te maken om uh, klanten te lokken. Of om goede reviews te krijgen. Dat ze daar dat ze heel mooi inrichten ofzo. of zo. Of, uh, hm. dat, is wel dat is toch prachtig als je dat vergelijkt met een normale taxi? Dat is, ja, ja, ja, ja nou, man. Hou. Je geeft daar tips hè, voor je toch? Bij, bij Uber. moet zeker wel dan. Ja. Mm -hmm. En dan dus, dus, geef je score van nou is hartstikke goed. En dan uh, ja, kan je 1 of 2 euro geven. En dan. Uh,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 De Amsterdamse ombudsman die, die geeft de klagers gelijk. Het is een onderzoekje van een meneer die heet is een hele zure naam. Ja. Het past wel een beetje bij PvdA. Ik, ik weet niet of dat zo is hoor. Ik heb het verder niet gelezen. Zuurmond. <laughs> Zuurmond. Arie Zuurmond. Oh, dat is gewoon een uh, pseudoniem van Ad Melkert hoor. <laughs> <laughs> ja, ja. <laughs> nee, goed. Wat heeft die man te vertellen? Hij kan er ook niks aan doen dat hij die achternaam heeft. Nee, dat niet. Er kan kan veranderen bij de burgerlijke stand als je wil. Maar... Hij zegt dat de bewoners van de Amsterdamse binnenstad, uh, die hebben vaak klachten. Die worden een beetje weggewuifd, Terwijl ze vaak gegrond zijn, beweert hij, in een conceptrapport. Het is nog concept, dus hij valt nog te beïnvloeden. Ja, uh, <laughs> interessant concept. Hè. Na maandenlang eigen onderzoek op de wallen, dat vind ik ook wel mooi. <laughs> Zuurman tot de Wallen. ik ben gewoon aan het werk, met onderzoek aan het doen. Ja. En dan declareren natuurlijk. Ja, dat je ja. dat. Uh, Wilt u mijn conceptrapport lezen? Ja. Het ver ah, verandert in een urban jungle. Ja, met moet de, ik me de, ja, nee, een wetteloze urban jungle. Er zijn geen wetten meer daar gewoon. Mensen die zich niet aan wetten houden. Ja,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 Zelf dat ik een beetje denken aan, ik kan me nog herinneren, een tijdje terug was er een van de prominent PvdA figuur. Die was uh, ergens in een, uh, op het boerenland gaan wonen en ging vervolgens klagen over de stank. Je, ja. weet je wel, het stinkt hier <laughs> naar koeienmest. Ja, van de <laughs> mensen die naar het schiphol gaan en dan klagen over de vliegtuig. Ja. Uh, Zuurmond oppert ook de noodzaak en mogelijkheden te onderzoeken om een leeftijdsgrens voor de rosse buurten in te stellen. Dus hij, hij had waarschijnlijk een beetje te veel concurrentie daar. Hij liep door die roze buurt heen en al oh, de jonge gasten hier, ze zijn in hun leeftijd. het is als er zoveel mensen komen. <laughs> ja, dus en... hij denkt: als, als je de jongeren weghaalt, dan zakken de prijzen. En dan uh... ja, kan ik voor 12,5 euro. Uh... Eten en drinken verbieden in bepaalde gebieden kan ook een bijdrage leveren. Ja, het is, uh, het is een echte socialist dit. Ja, ook die formulering bijdrage. Ik leef een bijdrage, ja, hoe dan? Ja, het wordt, maak ik maak het andere af... mensen onmogelijk om allerlei dingen te doen. Om te doen waar ze zijn. Ja. Ja, om iets te eten. Dat eten, dat is gewoon een probleem. Hè. Daar hebben ze een probleem mee dat uh, al die winkeltjes, dat zijn allemaal uh, snackwinkeltjes en zo. Dat, uh, dat, is een, dat wordt als een ramp gezien. Daar hebben ze het ook gewoon ook niet vaak uitgevonden, toch? Dan heb je dat niet meer. <laughs> ja, de Venezuela hebben ze dat opgelost, ja. ja. Maar daar hebben ze ook wel... Ik uh, geloof dat Caracas nu een soort ballen is geworden, dus, uh... <laughs> ja, ja, Ja, zonder leeftijdsgrenzen ook, heb ik dat, Ja, dat is ook wel... Uh, ja, precies, ja. Niet alleen voor de klanten. Nee, het is precies weer het tegenovergestelde van wat het doelsteller voor ogen schijnt te hebben. Ik heb kinderkorting, maakt 32. Ja, jij bent 32, maar. Waarschijnlijk niet. Ja, dat schijnt daar. Dat is onze Venezweede roeie dat slaan we deze week geloof ik even over, maar het is weer... Ja, noem het maar uh, hoor, als ze het toch noemen, dan... Uh... Ja, ja, dan, dan de lopen we van. van. Het is weer verhoogd en... Uh... Ja, oh weer, ja, maar dat is iedere week, <laughs> hè. 300 procent, <Ja>. hè. <laughs> de bericht heb ik al eerder gelezen, maar het was toch nieuw. Is de inflatie nu al op 2 miljoen of zo? <laughs> en hij had de president van uh, Brazilië had hij ook maar gelijk Hitler genoemd. <laughs> en, de, en, de, en de oppositieleider die is gewoon op de snelweg door een, een bende agenten uh, opgepakt. Hm.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 Ik blijf samen lekker uit de buurt voorlopig. Ja, het is nog, nog geen... Uh, het is nog, ja, misschien wel een goed moment om te investeren, nou. Ik ja, kan wel goedkoop ja. naar de hoeren, maar voor de rest is het een beetje... <laughs> ja. Je... Nou ja... Je... Je, ik is ga... geloof ja, ja, ja. ik moordhoofdstad nummer 1 nu. Ja, 2 ben ik al geweest. Ja. Nummer 1 sla ik even overdoen. Wat is nummer 2? Akaboko. Oh, daar <laughs> ben ik ook geweest. <laughs> ben ik bij ja. jou geweest. Ja. Nee, <laughs> maar die, die, die luisteren natuurlijk daar, die, die, die Arabi... Wat zei je? Arabische mannen. Ja. Zitten de, natuurlijk, zijn die prinsen bedoel je? Denk het, ja. ja. Ja, die komen natuurlijk daar de boel op kopen. Die zien dat land uh, binnenkort uh, omvallen. Dus daar kun je van prikje natuurlijk uh, ontroerend goed op kopen. Ja, maar het ja. punt is een beetje dat het zo genationaliseerd wordt. Als je daar ja. in de olie geïnvesteerd hebt, een tijdje geleden, dan, dan is het, het is genationaliseerd voordat je daar erg in hebt. Dus ja, is... maar je wacht op het moment dat het echt valt. Hè? Dus dat uh, ja, Maduro om zeep geholpen wordt. Uh, ja, en dan, dan moet je instappen. Ja, dan, dan, dan is de, ligt er bloed op de straten, dus dan moet je inkopen. Ik denk dat je dan uh, even een beetje moet helpen met dat Maduro uh, <laughs> opruimen. Ja, maar ja, dat, dat je zelf als, als je dat ook weet. vindt. Dan vindt... niet gezegd dat van datgene wat op omvallen staat moet je omduwen of zo. <laughs> ja, ja, ja, ja. ja, maar dit, dit valt vanzelf. Het, het is gewoon een herrend vlak. Op een gegeven moment, uh, dat zie je nou echt al een tijd bij Venezuela. Op een gegeven moment glijdt het huppah, en, ja, een rap tempo uh, de afgrond in. Ja, er zijn natuurlijk ook al heel veel... En dat neem ik aan dat dat de beste mensen zijn. Die zijn gevlucht naar uh, Quito of naar Colombia. Dus er zitten enorme ja. vluchtelingen in de omgeving daar. Maar door Bacturaçao zie je het ook veel hoor, veel, uh... Uh -huh. Uh -huh. Dus wat er over, overblijft zijn alle parasieten die, die uh, de, de hond loopt weg en de vlooien, die zitten gewoon opeens in een soort vacuüm. Uh, die moeten elkaar gaan opeten. Ja, de, de, rijk, de rijke van. mensen zijn al tien jaar geleden al weggegaan daar.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 Dat is vakzen. Nou, ja. dat, niet, dat niet, maar ik bedoel, dat nee, dat niet. Dat... die mensen weten niet beter. Nee, die, hebben natuurlijk, uh, die zijn natuurlijk die de staatsschool geweest. Die mochten geen thuisonderwijs hebben en, de, ja. en homeschooling. Dus dan, ja, dan, dan zijn ze helemaal geïndoctrineerd. En, ja. er, zit, uh, er zit gratis kaas in een muizenval, zeggen ze altijd. Hè? Nou, dat, ja, als je ja. daarvoor gaat, dan... Uh, ja. dan uh, ja. Ja. Maar dan gaan we even naar, uh, mm -hmm. nog, blijven we nog even in Amsterdam trouwens. Uh, Wat nou? We zaten in kaardenkast ja, ja met maar Amsterdam maar dat is met Bijna de links, ja maar de linker ja. schuur. dat gaat van Caracas naar Caracas aan de aan de de ja. de bouwmafia ik heb hier een uh, bouwmafia bericht er moet een metro aangelegd worden naar Schiphol daar rijdt al een trein naartoe wat in feite gewoon al een metro is of metro is een trein maar die stopt over ja, die park. rijdt die rijdt in, uh, in in Schiphol onder de grond die trein dus dat is in zijn uh,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 Maar ja, dus het wordt ook dat zo schilderachtig voorgesteld hè? ze kunnen dan 20 minuten voor het inchecken de voordeur achter zich dichttrekken en zonder gedoe op een dode akkertje naar de luchthaven begrepen hmm. <laughs> je, je uh, weet dat het heel anders uit gaat pakken dat, ja, het water dat, komt dat je komt daar in staan. de regen staat en het is, <laughs> het is een jaar vertraagd en, uh... ja een salami tactiek natuurlijk hè? Ja. ja natuurlijk uh, het, moet zo, duur geworden. het zou 100 miljoen kosten en het kost 1000 miljoen of zo uh, ja. een miljard ja oh. Nou. En er zakken een hele woning in, natuurlijk. En ja. Ja, dat hoort uit. Ja. Nou, we zien het wel verschijnen. Ik denk <laughs> ja, dat, dat het op een gegeven moment toch wel gaat komen. Hier in de regio ja. hebben we ook zo'n project van de metro naar de oude stoptrein van Rotterdam naar Hoek van Holland. Dat omgebouwd zou worden tot een leidrail. En dat zou al lang open zijn, maar dat is ook alweer nu vertraagd. En dat gaat ook weer anderhalf jaar langer duren dan gepland. Mm -hmm.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 Ja, dan is iets, is iets landbouwgrond, dan is het gezag waard, want de productiviteit van koeien is niet zo ontzettend hoog. <laughs> en dan, uh, ja. dan komt opeens een of andere wethouder door, volgens een vrouw, <laughs> en, uh, wonder boven wonder <laughs> is het, kort daarna wordt het besloten dat het bouwgrond wordt en, oh, ja, nou, is en nou is het opeens uh, 500, planten, 500 ja. euro per vierkante meter waard. <laughs> Wat een toeval, Bofik even. <laughs> ja, flip. <laughs> ja, en dan gaan we verkopen natuurlijk. Ja.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 Nou, dat vind ik zo raar. Dat is dus in het kapitalistische Amerika, daar kan je zo van je grond afgegooid worden omdat er iemand een weg overheen wil bouwen. De staat, de staat wil er een weg overheen bouwen. Maar dan zie je wel eens in die plaatjes in China van iemand die ja. dan in, uh, keihard in zijn huis blijft, blijft zitten en er niet uit wil. En dan bouwen ze een hele weg eromheen. Ja. <laughs> dan oh, ja. is huis midden op een snelweg. <laughs> mm -hmm. Maar dan denk ik, dat, ja, dat is toch wel uh, redelijk uh, goede bescherming van eigendomsrechten dan de dat dat mogelijk is in China, in het communistische China. Ja.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 Die gaat niet direct van A naar B. Nou ja, goed, um, we gaan even verder. Sneltreinvaart. Um, <laughs> oh, wat een mooi bruggetje dit. Wow. Een mooi bruggetje, we komen bij Rutte aan. Premier Rutte, ik, ik zou raddraaiers het liefst zelf in elkaar slaan met een hand als je vroeg de wilde daar nog aan toe. Ja, dat willen we wel zien. Dat een beetje aan Pietijn Donner denken met zijn fietsbel. Huh. Ken je dat ja, nog? nog, uh, nog? Verschrikkelijke man was dat ook. Ja, die, gingen, ja. die gingen raddraaiers te lijf met zijn fietsbel. Dat was, uh, ik kan me niet herinneren. Nee, dat was uh, 15, 20 jaar geleden, ik weet niet meer. Maar ik denk doet. dat de er altijd nog getraumatiseerd zijn hierdoor. Nou. Ja, ja, ja, maar ja, goed, uh, het is verkiezingen, hè? dus dan uh, moet een ferme taal uitgeslagen worden. Maar het is weer het verhaal van, nou, uh, het gaat om, om uh, hulpverleners rond de jaarwisseling. En ik moet zeggen, ik kan het ook niet goed begrijpen hoor, maar dat, uh, tenminste, ik, ik, kan het, ja, ik kan het niet goed aanvoelen waarom nou.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 Nee, ik maar denk dat in... het ook de dag, de dag zelf uh, uh, er in meetelt. Uh, ja, het, het feit dat het dus oudjaar is en dat mensen uh, alcohol drinken... dat vuurwerk uh, ja. mogelijk is die dag. Denk ja, maar maart, dat, uh, zorgt, dat, dat zorgt, je zorgt je denk ik voor. Specifiek dat, ze die mensen, uh, ja. dat het zich op die mensen richt, bedoel jij, toch? of niet? Het is ook niet alleen op oud en nieuw, hoor. Het is ook echt het hele jaar door. De, dat, dat... Ik moet zeggen dat ik me sowieso enorm stoor aan het feit... dat politie uh, als hulpverlener wordt geframed in al die artikelen de hele tijd... Ja. Ja, Daar ik een beetje kriegel van. Maar dat zal wel... Ja, maar je hoort ook van ambulancepersoneel wel dat het gebeurt, toch? Of uh, dat ja. soort... Uh, Jawel, ja, maar, maar ik denk dat... dat ik dat leen echt dat, hulp. Dat, ja, inderdaad. Maar dat, dat het feit dat er alcohol aan te pas komt... dat is alleen maar dat uh, op dat moment... de drempels verlaagd worden door de alcohol... en dan komen er bepaalde gevoelens van agressie boven of van, van woede. En dan is nog steeds de vraag van... waarom richt dat zich op die...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 En dat uh, ja, voelt minder goed aan, maar ik denk dat het een beetje vaag is, het is niet altijd zo. Ze blazen ook wel eens een briefbus van iemand op en uh, dat soort Ja, ding. ik moet eerlijk zeggen dat ik dat vroeger ook wel eens heb gedaan hoor. <laughs> ja, alleen ja, alleen, weleven alleen weleven van een al. ambtenaren neem ik al. <laughs> nee, ja, toen was ik uh, 14 of zo weet je wel, dan uh, ben je daar niet bij stil, tenminste uh -huh. ik niet. Nou bij Oud en Nieuw werd ik, had ik vier, vierde bij een vriend van mij, die uh, had net een nieuw huis gekocht en uh, ja, meteen een soort housewoman party en Oud en Nieuw.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 Ja. Maar er is al hele brede steun voor, toch? Dus, uh. Ja, nee, maar ik bedoel, ze hebben ook 60% van alle flitscamera's vernieuwd. En dat vind ik dan weer heel nobel. Maar <stucht> ja, maar ik hoorde ook interviews waarin ze dan zeggen: van ja, we willen dat de belastingen voor de rijken verhoogd worden. En we willen ja. minimumloon verhoogd en dat soort dingen. Dan denk ik van ja, hallo. Het is ook heel, uh, heel, het is heel chaotisch, Het, het, het, het is absoluut geen het consistentie. Het doet me heel even. erg denken aan Occupy ook uh, in die zin, uh, maar uh, ondanks dat het, het dat het niet onsamenhangend aantal eisen is en, en niet doelgericht en niet, niet consistent en, uh, en er een hoop woede uh, bij komt te krijgen, vind ik het altijd interessant, ook als je een meerdere mensen van honderdduizend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 ...geen auto had gestaan, maar iets anders, dan had het zich daar misschien op gerecht. Ah, je hebt natuurlijk ook van mensen die, uh, uh, ja, die het gefrustreerd van hun werk komen... ...en dan thuis de hond geven. of opgeven dat, ja. dat uh, is... Je hebt ook gewoon mensen die gewoon zin hebben om te rellen... ...en die weten gewoon, vandaan moeten we wezen. Dat heb je ja, maar, maar dan nog vind ik het interessant wat er in hun omgaat... ...ook als ze het zelf niet begrijpen en zelf maar gewoon... Uh, ik, ...ik heb altijd het idee dat uh, ja, wat er...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 Die zoeken altijd elkaar op. Dat, dat, ja. die weet, volgens die. Ja, van die, die, die... die voetballers spreken dat inderdaad gewoon af. Hè? Van, ja, ja, met van, uh, van andere clubs. Dan hebben ze gewoon contact via de telefoon. Van, nou, we gaan daar en daar gaan met z'n allen matten. Ja, en hm. de politie komt ook. Want dat is gewoon een pak van hetzelfde lagen. <laughs> maar uh, ja. <laughs> uh, dit, een ander voorbeeld wat ik uh, wat misschien wat verduidelijk wat ik bedoel. Is dat religie wordt ook door indoctrinatie ingebracht.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 Nou, de, de, deze paar berichten kunnen we even in de notendop doornemen, want dit bevestigt eigenlijk de voorgaande berichten. Uh, woede tegen het uh, ambulancepersoneel, uh, ja hier is de oorzaak, de overheid groeide met 25% tijdens acht jaar Rutte. En daarnaast ja, de, het, het, kunnen we meteen de... in de notendop meenemen. Uh, iedereen is ontevreden over het kabinet en ja, vlees moet <laughs> op rond <zoen>, maar dat, <laughs> dat komen we zo meteen. <laughs> Wat wil je zeggen Yoshi?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 Maar, maar en wat, en wat en ik ook wel e opvallend vind is dat hier ook staat dat de economie ook met 25% is gegroeid. En ik heb al eens eerder gehad dat ik in een discussie uh, met iemand had op een forum. En dat ik ook zei van nou de overheid is zo en zo vergroeid. Dat ik zei van ja maar dat is ook, um, de economie is ook zo vergroeid. Dat ik zei van, ja, maar waarom zou dat moeten betekenen dat de overheid ook automatisch met 25% groeit? Terwijl als onze economie in 10 jaar tijd met 25% groeit. Of, of ben ik nee maar, maar het jaar, is dezelfde groei. Waarom, waarom zou dan de overheid uh, door moeten groeien? Mm -hmm. Wat is de niet... logica?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 Nee, nee, nee. Maar het is ook een nee, liberale. Nee. Nee, en, nee, ja, het is meer nodig. Is natuurlijk, wat, ik, zou, ik heb wel eens gezegd dat nou ook een artikel geschreven dat je eigen onderdanen na in het eerst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 In de jaren negentig een beetje is gebeurd. Dat was onder Clinton, omdat die komt daarmee weg. Als Trump dat doet, ja. dan uh, gaan mensen stijgen. En waarschijnlijk zie je nou de wapen-gun-control onder Trump gaan gebeuren. Uh, want een, een democratische uh, uh, regering zou daar niet mee wegkomen. Maar Trump kan het wel doen, omdat zijn, zijn achterbank nou eenmaal zo gecommitted is aan Omdat ze gewoon ja, uh, niet meer, ze kunnen die draai niet meer maken van, oh, het is toch een schoft. en... Uh, dat is eigenlijk ook gewoon een, een, een, een groot staatman. Ja, wat wel grappig is, is dat hij krijgt daar ook dan nul credits voor van die linkse mensen. Uh, terwijl die er eigenlijk natuurlijk dat we, dat heel graag willen al die wapendingen. Maar je hoort nooit dat ze zeggen: nou, dat heeft Trump goed gedaan. Nee. Dat, dat is ook wel weer grappig. Dat je kan er ook niks mee winnen wat dat betreft. Maar, uh. en andersom ook niet. Uh, als uh, Barack Obama uh, olieboren mogelijk maakt ergens, dan zullen nee. de rechte uh, republikeinen ook niet zeggen van: nou, dat heeft hij dan wel. Uh, dat heeft hij dan tenminste toegestaan.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 Het ja. is ook weer uh, na je eigen achterban het eerst. Met dat bedrijf kan je beter op de, op de vijand stemmen. Als je, als je toch <hijs> een democratie wil doen. <hijs> ja Maar dat zijn de vijanden niet anders. <hijs> <hijs> nou, iemand die ook in woord de vijand is. kijk ah, Rutte ja. zegt nog, uh, Nederlands verdienen het om meer van hun eigen geld uh, te mogen uitgeven. En dan doet hij dat niet. Maar uh, bedoel, de SP die zegt dat al niet eens. Wij moeten al <hijs> ieder, ieders geld uitgeven. Ja. Dus de, ja. de stemadvies is SP nu eigenlijk. Ja, dat uh. ja. ja, duidelijk. <laughs> Stemadvies. Strategische keuze is dat dan. Ja. Stem dus, gewoon uh, met allen. Waarom gaan we niet met z'n allen op Johan Fleming stemmen? Dit dus is wel drie dimensionaal uh, chessen van jou. Dus. Ja, ja, zeker. Ja. Ik maar het heeft, het heeft ook geen enkele effect die stem. Dus, uh. Uh, uh, ja, er staat ook bijvoorbeeld uh, dat, nou. dat, dat onderdanen begrijpen en niet dat, dat de overheid soms wel rekent met 7% stijging wegens inflatie, de werkelijke inflatie tot november slechts 2% zou bedragen. Dus Het is natuurlijk een beetje raar dat de, de overheid aan de ene kant zegt er is geen inflatie.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 Misschien nog een kleine, kleine side note op dit uh, stuk is dat het een lezersbrief is. Hè? Dus dit is een ingezonden stukje van uh, ja, Peter, Peter van de Quaar Kwaak uit Vlissingen. <laughs> ja, die verder hm. niemand kent of die verder geen... Dus hm. dat moet nog wel even... Dat is ja, volgens mij inmiddels wel het meest gedeelde bericht deze week. Ik <laughs> <laughs> vond het erg graag. Best ook, dus dat zou kunnen, dat weet ik alweer niet. Het dus is ook wel opvallend dat dan uh, niet iets van een betaalde journalist al zoveel gedeeld wordt, maar van een of andere Pipo uit Vlissingen. Die in een boze, boze bui, nadat hij weer een paar rekeningen op de bus kreeg, ja. Heel Nederland is ontevreden, is Rutte zat. Doe, doe ze wel slim bij de krant om dat dan te delen. En dan, ja, dan gaat het artikel en dan kunnen ze eigenlijk er, uh, uh, scoren, ja. toch? Ja, maar je kan je afvragen waarvoor je die journalist nog betaalt, want ja. die, die leveren niet de meest uh, gelezen artikelen op. Goed Maar ja, um, vlees moet op uh, rondzoen. Ja, ja, de broekriem moet verder. We moeten uiteindelijk allemaal naar die insecten toe. Nou, in plaats van een hele strakke broekpriem, uh, krijg ik zin om een geel hersje aan te trekken van die broekriem. <laughs> <laughs> uh, nou, ik ga nou echt aan bewust aan mijn carnivoreheid beginnen. Ik zat een jaar geleden, ik kwam van de week uh, foto's tegen... ...en een jaar geleden was ik uh, Wagyu Beef aan het eten. Oh, lekker. In een uh, sterrenrestaurant. Nou, nice. zeker. Waar was dat? Die pakken ze mij in... Dat was bij restaurant ONO in Sint-Willibrocht. Oké. Okay. Zeker. Wat zei Toen viel hij weg. Oh, je viel weg, ja. Hm. Dat is in de tijd dat de bitcoin nog hoog staat. Nu kan hij ineens, ineens internetverbinding kopen. Nu, nu wordt het en nog in een, op, in een per week week. Yoshi? Ah, die komt wel weer terug. Dus, maar, ah, al dat, al uh, volgens de berekeningen van uh, wat de klimaatpauze App Nijpels voorstelt, uh, blijven er ongeveer twee gehaktballen per week over. Oh, we en, en daarmee wordt het broeikaseffect. Uh... <laughs> nou, ja, dit is wel een beetje een cynisch artikel inderdaad, van Telegraaf. Dat alles om het overigens minime Nederlandse bijdrage aan het wereldwijde broeikaseffect nog verder te verkleiden <laughs> Ik je had oppers laatst... brengen, maar... Dat... Oh, Jussie hey, is terug. Een... Nee, ja, ja. Ik, ik viel weer weg. Ik valde de hele tijd weg. Dus, uh, misschien dat het nog wel een keer gebeurt. Maar het is een behoorlijk uh, trend, hè. Het vlees eten. Dat, uh, je bent bijna een ISIS-terrorist als je ervan houdt. En dus. ja, wat voor ga je misgeten laten? Dus ja, dat, ja, dat behoor... is mis dat is ook CO2. Voor, uh, voor, de, voor de broeikas nee, volgens, volgens mij metaal... is het uh, nog erger, volgens ja. de modellen. En maar er staat en een goeien, enquête onder bij de Telegraaf. 84%, ze zijn gek geworden. 16% helemaal mee eens. Dus uh, het is nog steeds... Ja, een ernst... van die stemmen is van mij hoor, op het ze gek geworden. <laughs> Oké, okay, ik zal die voor mij er ook even aan toevoegen. Ja, dat zou ik ook doen, ja, ja. <laughs> Nou, je <bent> alle luisteraars. <laughs> de enquête al uh, te, te laat, de, uh, de uitslag is al meteen. <laughs> Oké. <Okay>. Damn it. <laughs> ja.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 je hebt je um, een ma maandinkomen van 100 euro dus daar kun je het gewoon uh, mee betalen in, in Zuid-Europese uh, Zuid landen uh, heb je veel vegetariërs die dan geen um, die, die eten wel vis maar geen uh, landdier zeg maar uh. ja ja Ge geen, Dat zijn geen, geen vegetariërs dus voor hun is dat wel vegetariër. Ja, dat, fijn, dat, we nou... zo, maar dat is het niet. Zo'n dat is zo'n <lacht> grapje <lacht> over de Griekse fat Greek wedding. Heb je dat toch ook? Dan komt iemand zeggen, ik ben vegetariër. Oh, dus je eet alleen maar lamb. <lacht> <lacht> ja, dat is dat ik alleen maar kip eet, toch? <lacht> ja, zoiets. Ja, uh... ah, er wordt ah, hiervoor, wel... hier gezegd 60% plantaardige eiwitten en 40% dierlijke. Maar volgens mij is, het, zijn niet, is dat helemaal niet goed, die plantaardige eiwitten. Nou ja, plantaardig hm. eiwitten, kijk, in groenten zit ook wel eiwit, maar er zit veel weinig relatief in. Dat als jij dezelfde eiwit moet halen die je uit 150 gram kipfilet haalt, veel dat, dat, dan moet je een hele kilo uh, groenten hier gaan opsteten. Hm. Ja. Dat, dat kan helemaal niet. Je kan bijna niet al je eiwitten uit groenten halen. Dat is het, daarom, ik ik daarom voorzie wel... Daar is, ook melk en eieren en zo. Ik hm. voorzie wel dat het vlees eten steeds meer... Ja, hoe zeg ik dat uh, Verketterd, dat is een mooie Peter. En verketterd ja. gaat worden...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 een echt stukje luxe is om, om vlees te eten. En daarna ja, kan je vlees, dat... vlees alleen nog maar bestellen bij je dealer. Met, bit, <laughs> met bitcoin betalen en dan over een encrypted <laughs> line communiceren. Via ja, het netwerk moet je dat doen. Ja. Ja. <laughs> uh, uh, uh. ja, maar, dan gaan we even naar de, ja, de EU doet er ook nog een schepje bovenop.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 Komen ze erbij. Ze dat daadwerkelijk doen dan, uh, ja. <laughs> en dan komen er 25 miljoen kilo kippenvlees naar de EU vanuit Oekraïne. En dan is het van, oh, ho, wacht even, wacht even. <laughs> uh, ten eerste is vlees hier op ons rondzoen. <laughs> en ten tweede ja, ja. Uh, zijn er hier lokale kippenbedrijven en die zijn er niet te happy mee. Dus dan moeten natuurlijk allemaal weer bullshit redenen verzonnen worden om dat te beteugelen. Ik hoorde dat er veel kippenboeren gewoon naar de Oekraïne vertrokken waren. Nou, ja. maar hier staat dat ze, ze worden in de EU geslacht. En uh, dan verwerkt mogen worden als Europees product. Oké. Okay. Nee, nee, ze worden in nee, de EU nee, tot filets verwerkt. En mogen dan ja, als Europees product worden verkocht. Okay. Ze, ze worden in de Oekraïne geslacht. En daar wordt het dan zo geknipt of gesneden. Dat er uh, uh, uh, uh, nog een stukje uh, vleugel aan de borst blijft zitten. En dan... Eh?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 Gewenst door wie? Ja dus wie precies. Dat? Ja. De uh, list van nu.nl of de bepaalt de EU, de Europese Commissie, hoeveel dat van, gewenst, van, gewenst is? Door Als het niet gewenst Europa. was, zouden mensen dat niet kopen toch? Dus Blijkbaar is ja. ze wel. Ik denk niet gewenst door de Europese kippentelers. Ja. Oh, uh, ja. Ik hoorde ook dat er veel uh, kippenboeren gewoon naar uh, Oekraïne vertrokken waren toch? Ja, mensen die geloven in die regelgeving, dat dat constant blijft en dat je daarop kan vertrouwen, dan denken ze, oh dat is een goede deal, dat goedkoper arbeid daar, uh, veel ruimte. En die kippen gewoon een beetje vrolijk laten rondstappen. En dan exporteren naar de EU. En, en dan exporteren en dan naar, dan naar de EU. Ze doen daar zoveel in kippenvlees, omdat ze daar allemaal van dat separatiste vlees van maken. Dat is <laughs> <laughs> oh jeetje. Allemaal mensenvleesje. <laughs> dat plak zijn een op. Hoe was het dan? Separaat of ik weet het ook niet. Ja, separatorvlees, maar. ja. Dat ze van die karkassen afschudden. <laughs> ja, precies. Ja. Dus dat, de, de, de, de, de dat, dat doen die Oekraïners daar allemaal. Want die zijn, die zijn zelf allemaal van die separator's. Schip. <laughs> ja, ik ken iemand die, uh, die vertelde dat er te veel uh, Oekraïense kippen naar Nederland komen, toen zei hij. Uh... Ja, uh, aan het eind van de maand laat ik nog een kippetje overkomen. Ja, precies. Als ze mooie blauwe ogen hebben, dan vind ik het ook niet gemiddeld. Ja, maar ja, zo'n snavel vind ik toch meestal niet echt goed. Maar die moet je ook afsnijden. Oh, ja. ja, dat is waar, ja. zakt steeds verder ja. af het niveau We volgen volgende paar, bericht in Leiden. Maar dan wil dan wel, wel zorgen dat jij niet kaal geplukt wordt door de kippenplaats. Uh, ja. ja. Ja, we zijn er weer, we zijn er weer. Ja, we gaan wel weer met Andrea, denk ik. Uh, we blijven nog even een beetje in de EU-sfeer. EU-commissaris wil af van, um, van het Veto-recht uh, lidstaten rond uh, belastingmaatregelen.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 het allemaal willen centraliseren en, en harmoniseren. Daar zijn ze al jaren mee bezig. En dat lukt niet. En dit zal allemaal niet zijn om te proberen om dat, dat er toch doorheen te krijgen. Ja, tegen 2025 moeten ook de belangrijkste maatregelen. Zoals belastingen op de digitale economie ingevoerd kunnen worden. Zonder dat alle lidstaten ermee hoeven in te stemmen. En, en dan tegen die tijd heeft het Europese parlement nog steeds niets te vertellen. Dus dan krijg je echt gewoon dat de Europese Commissie alles er zomaar doorheen kan drukken. Nou. Want nu moet nog alles door die individuele landen goedgekeurd worden. Maar als dat gewoon ook niet meer hoeft, dan, ja, dan kunnen ze helemaal doen waar ze zin in hebben natuurlijk. Ja, de, de belasting op digitale economie, dat is ook is al gefloten om een belasting op social media te gaan doen. Dat zou ook nog wel wat weerstand oproepen in het begin. Maar hm. als jij weer een, een plaatje van je, van je kalkoen wil uh, posten van in het restaurant, <lacht> dan, uh, dan moet je naast de kalkoen moet je daar ook uh, dik voor betalen om het op je social media te zetten. Ja, nou, maakt het dan nog uit of die uit Oekraïne komt of niet? <laughs> dan maakt het zeker uit, want dan moet je op elk centje al letten. Ja, ik word eh. hier ook niet, niet vrolijk van. Nee. Het voordeel is dat het er nog niet doorheen is. Dus. Uh... Nou.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 die mensen zouden, anders zouden ze al lang rustig aan doen. Want dat was helemaal niet eigenlijk in het belang van de EU-leten... om zo door te drukken. Omdat het inderdaad daardoor zo uit elkaar kan sluiten. Dus als ze door hadden hoeveel weerstand er zou zijn... zouden ze volgens mij wel een tandje terug nemen. Ja, maar dat kunnen ze niet. Ze gaan, alle, ze gaan alleen maar versnellen en harder... En, en net zo lang tot het breekt. En, het, en daardoor denk ik wel eens dat hun onbewuste doel is... Om, uh, ja, om, om, om confrontatie en geweld te hebben. Ze willen drama hebben, want dat, rellen zijn natuurlijk... Te, en ook wel fijn voor de overheid. Omdat heel veel mensen dat toch wel eng vinden. En dan hmm. uh, en terecht. En dan naar de overheid stappen. Onterecht om ze te beschermen. Dus vaak is... ja uh, War is the health of the state. Dus ze, ze willen ook twee stappen. Ja, maar dat opkorten. is met een externe, externe vijand. Niet als 70% protest tegen de overheid zelf stijnt. Dat is niet moet helemaal... Uh,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 Nou, het toch een, het toch een beetje, je kan het toch een beetje vergelijken met Karl Rove. Die, uh, Karl die, uh, net, kijk, je had dan de Tea Party, dus hij zegt van nou oké, okay, daarna gooi je een paar religieuze gekkies erbij, dan uh, neemt niemand het meer serieus. Met een paar racisten. Ja, of met uh, de, de, de conspiracy theory over de, uh, de Twin Towers, dat hij zegt van oké, okay, uh, gooi er allemaal uh, websites van allemaal gekkies uh, erbij, dan neemt niemand ja, het meer die serieus. Ja, met allemaal over de joden, ah, flat ja, earthers, nou ja. And, uh, yeah. and, uh, well. ja uh,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 En, dat, en dan gaan ze alleen maar meer aan geloofwaardigheid verliezen. Ja, want het spreekt ook gewoon wanhoop uit. Als je kijkt wat ja. nu op CNN aan het uitzenden zijn, nou, je lach je echt kapot. <laughs> ja, ja, dat en was uh, zo'n interview, interviewster die zat een vent helemaal af te kraken. Ja, je hebt white privilege over audioverbinding. Ja, dat een auto, ja, maar dat audio was zelfs bleek die, neger, ja. Dat bleek die zwarte die vent. Ja, ja, zei ja. ja, ja. ja, <laughs> nou, Jij moet je huiswerk wat beter doen. Ja, het <laughs> nou echt, uh, nou, echt uh, het heeft een uh, belachelijkheid bereikt die uh, aan ja, uh, het ongeloofwaardige rent. Maar ik ja, ik zat laatst heb ik ook weer eens een keer terug zitten kijken. Er uh, staat ook in zich op YouTube is wel interessant om een keer te kijken als je dat nog nooit gezien hebt. Van uh, Ceausescu die dan zo'n speech gaat houden. Ja, ja. En uh, dat op een gegeven moment uh, uh, gewoon uh. tegen hem gaan schreeuwen en dat hij echt denkt van oh, wat is dit hier aan de hand. Dat heb je mij niet tot, verteld. Uh, Drieënhalf uur later was hij. Uh, <laughs> hij is er vrouw allebei geëxecuteerd. <laughs> <Ja>. <laughs> dus, uh, zeg maar, hij stond daar gewoon op het plein met allemaal mensen en uh,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 Ja, en die hebben dat heb helemaal he niet, door. Die heb je je al niet door. Die hebben de hele werkelijkheid vertekend voor hem. En ik denk dat dat met die EU-gasten ook het ge uh, geval is. Die zitten daar ook in zo'n kokoen in Brussel. Die hebben ook helemaal niet door wat er, ja, dat uh, wat ik, dat er leeft. Ik denk dat Facebook in een filterbubbel zit, maar ik denk dat je in het Hof van Ceausescu. Dat <laughs> zit je ook wel, een ja, ja. Dus wel <laughs> in een de filterbubbel, denk ik. Ik denk het ook wel, uh, uh, uh, uh, uh. Er werd met een mooi woord uh, hypernormalisatie genoemd, of hypernormalisation uh.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 Ja, de TV die, die bood dat niet, die bood alleen maar propaganda. Ja, die toestand dus, dat, werd, uh, dat was dan hypernormalisatie. Je ja, helemaal niks meer geloven Ja, nothing, uh, nothing makes sense anymore, uh, zeg maar. Uh, ja. Kijk, uh, zo zover doorgevoerd is, dat je gewoon helemaal... Uh, ja. ja, dit kwam van uh, die intellectueel, heet heette uh, Alexei uh, Jurkchak. Uh, hij was eigenlijk antropoloog. Die heeft die term uh, bedacht. Jury ja, ja, nou, Yuri, ja. Yuri Maltsev van het Mises Instituut, die heeft daar ook een mooie speeches over, die, die werkte in het Sovjet-apparaat uh -huh. en die moest dan economische data verzamelen die, die kan daar heel leuk over vertellen, hoe het gewoon, het begon met een beetje, een beetje de kantjes eraf lopen zeg maar tot aan het eind waar het gewoon een beetje grond van loopt. Het het, slaat het helemaal nergens weer op. Het slaat het helemaal nergens weer op en ik heb het idee dat dat...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 Waarbij dan de overheid zogenaamd dicht is en niks meer doet. En, uh, en dus er worden de parken worden niet meer schoongehouden, onder andere. Maar Er zijn een groepen libertariërs van de libertarische partijen in uh, West Tennessee. En die hebben bedacht van, nou, weet je wat, dan gaan wij het goede voorbeeld geven. gaan wij later, waarschijnlijk met het idee, denk ik, van hè, dat de overheid daar niet voor nodig is. gaan wij dat gewoon zelf doen. gaan wij de park schoonhouden. En toen kwam de overheid zeggen: ja, maar dat is niet de bedoeling. Toen <laughs> werden ze uit de park verwijderd, totdat ze dat, dat niet mocht. Want uh... dan natuurlijk ja, op die manier kunnen ze laten zien van...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 Ah, Oké, okay. uh, uh, uh, dat is net zoals dat met de IRS. is een stap I ervan, want ze zijn eigenlijk dicht, maar <laughs> dan daardoor moeten ze nu... <laughs> ze kunnen alleen nog zinloze dingen doen. Ja. Uh, maar dat is ook zo met, met uh, de IRS, die hadden dan ook uh, gezegd van... Ja,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 Voederen ja, ja. je, klinkt een beetje teigener, ja, maar dat komt Ja, ik dat dat dacht, in het feeding lang aan, feeding the homeless en dan ga je dat lopen vertalen in het Nederlands, niet voeren, zo'n bordje ook. Ja, ja. Voedsel voedselverstrekken aan daklozen, dat is uh, no, Notabene tijdens het Obama tijdperk terwijl ja, Obama is zijn politieke carrière begonnen met het uh, voedselverstrekken van armen als community uh, worker Community, community uh, organizer. Dat um, ja, is een mooi plaatje ook zag je voor dat Obama before community organizer became president dan zie je mensen samen allemaal uh, gezellig praten after uh, community organizer was president. dus die is een enorme kaars. Er is een enorme verdeeldheid. Ja. Uh. Maar die, gover die government shutdown, dat is toch ook iedere vier jaar eigenlijk dat dat uh, plaatsvindt? Ja, ja, dat is gewoon ja, een soort traditie. Is het, traditie. Die, is het die... jaarlijks? Nee, nee, nee. nee. Dat dus, is uh, dat club van jou al een paar keer gebeurd. Het, het is aan het schuldige plafond gegaan. Ge ja, en dan op een gegeven moment zetten ze dat weer omhoog en dan gaan ze weer verder. Ja, ja. ja de laatste tijd lijkt het allemaal wel een ritueel te worden, maar uh, dat is het niet altijd zo geweest.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 Ronald Reagan heeft het daar nog twee keer gedaan, in 84 en 86. Toen waren er een half miljoen ambtenaren die even duim mochten draaien. Maar dat ging het vaak nog om één dag. Maar de, bij Bill Clinton in de winter van 95-96, toen heeft hij het maar liefst 21 dagen lang de overheid op slot gedaan, tenminste bepaalde afdelingen. En dat kostte al 400 miljoen dollar.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 ja Nou Daar is natuurlijk het einde nog niet in zicht. Er staat ook geen kosten bij vermeld. Ja, ja, het zit echt een behoorlijke impasse wel hoor. Ja. Maar het, is, het is een betaalde vakantie geworden voor, waar ze recht op hebben denk ik. Dus je moet wel even een spa spa spaarcentje hebben, maar dan heb je een heerlijke betaalde vakantie, want het geld krijg je daarna. Ja. Uh, uh. ja, ik las allemaal weer zielige verhalen over al die mensen die dan... Nou, ik krijg mijn geld niet, moet je mijn hypotheek betalen. Oh, oh, oh. En ja, ze gaan allemaal op, naar de pandjesbaas toe, geloof ik. Niet medelijden met die mensen. Ze ja, gaan naar de pandjesbaas toe, begrijp ik nou. Dan gaan ze allemaal spullen okay. verpanden, Dan krijg je wat uh, cash tot, uh, tot er weer uitbetaald wordt. Ja. Ja. Nou, dan hoop ik voor uh, Trump dat dit een jaar volhoudt, die shit dan. <laughs> ja, hij zegt, ik, ik ga er pas weer mee aan de slag als die muur gebouwd wordt, hè? Ja, ja. Uh, uh,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 En uh, van uh, nee. uh, Wendy's Burger King met. Nee. En zie nee. nee. nee. je foto's hebben gezien van die hele grote tafel. Met hele grote gouden kandelaars. En die <laughs> zijn zeg maar, echt super ziek. Uh, en dat staat er helemaal voor met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 Analyse gemaakt wat uit gezegd, ja, ik heb wel 300 hamburgers. Het was een, um, een mile high of zoiets. Gewoon op bewijs van spreken, Toen hadden ze een fact-check gedaan: van nee, als je er zoveel opstapelt, is het niet zo hoog. Dus... Ja. Ja. En, uh, en een heel schematisch overzicht van de tafel dus, uh, waar welke hamburgers lagen. Ze hebben Trump weer op een leugen betrapt. Ja! ja. ja. Een de balls in. Yes. Ja, ja. Daar zijn ze er wel mee bezig. Hè. Maar hoeveel bommen Obama heeft gegooid en hoeveel bommen. Point. Trump gooit, dat, dat kan echt een fuck schelen. Hey, uh, uh. Maar uh, ja, de, de shutdown uh, die is nu, natuurlijk niet overal. De, op de plekken waar de, de overheid dan een shutdown zou moeten doen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 Ja, ja. hebben ze ergens een zeehond of wolf eens gevonden met een bonnetje in zijn maag of zo. Uh, nou ja, dat dus is gedaan. gebruik te maken met DPA wat op die bonnetjes zou zitten, dat is een soort plastic. Uh -huh. En um, ja, is het gewoon, ja, het is gewoon symboolpolitiek vanwege het vanwege het milieu. En dan de kan je, echt, je extra boetes de, uitdelen. Nou, de echte oplossing is volgens mij dat we papier gaan drukken van, of papier maken van hennep, maar dat... Uh, <laughs> Satelliet. Ja, dan kunnen die wel haaien worden. Ja, dat, nou, dat is weer legaal. Wat Wat is dan het probleem dat er mee opgelost wordt? Nee, hennep nou, is, het weer is weer legaal. Dat, dat de hennep een stuk minder, een stuk sneller groeit dan de gemiddelde boom. Dus dat we... Dus het is efficiënter alles... of sneller? Of? Sorry? Dus het sneller groeit dan dus efficiënter? Of? Ja, en... en uh, het dat gaat dat... hier meer om de afbraak, uh, Yoshi. Sorry? Het gaat meer om de afbraak. Van de papieren bonnetjes. Ja, ja, ja, ja maar die, die, die, uh, die bonnetjes die gebruikt worden voor die uh, voor kassa's, die zijn er zou iets van van de stof op zitten BPA volgens mij ja. oh oké okay, oké okay. nou ja oké okay. ja, ja, misschien ik dat de, de hennepbonnetje bonnetje dat niet even... heeft uh, uh, ja <laughs> nou ja dat is wel wat wat Peter zeggen, dat is wel weer gelegaliseerd, hè hennep eindelijk nou, dat is ja niet lang. omdat dus er kunnen weer dingen van gemaakt worden daar, maar... Ja, maar nou, of, of, of die mensen moeten alles met bitcoin en andere crypto doen, dan hebben ze ook meteen... Uh, dan kunnen ze laten zien van, nou jongens, kijk maar naar de blockchain, daar staat mijn transactie. Ja, ja. bonnetjes ja, Bonnetje zijn zo 2018. <laughs> ja, maar dat willen ze hier eigenlijk ook, hè? ze willen liever dat mensen alles elektronisch gaan doen. Ja.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 De, de hoorste ja. ja Dat is uh, net een beetje te doodreguleren, wat ze ook met crypto proberen. <laughs> ja, ik vind het zo raar. Ik hoor de laatste ja iemand die best wel goed is in, uh, in TA en zo. En die zegt dan uh, die hoopt dan 2019 een goed jaar wordt voor uh, regulation, zodat so uh, de, de komende mensen van het grote geld uh, die springen dan ook in en dan wordt het helemaal booming. Ja, als jouw mm -hmm. doel alleen maar is om te speculeren... en de geld te verdienen, dan snap ik dat wel. Maar, dat ja, om, uh, wij er naar kijken, maar ik zei, ik heb hem toen een bericht gestuurd... als je daar zo in gelooft, waarom zit je niet in de stock market? Ja, ja daar zit hij niet. Hij zit in de crypto. Ja, ik heb ja. geen antwoord gekregen van hem. Nou, mocht hij nog reageren, ben benieuwd. Ja, nee, nou, ik denk het niet. Ik denk ook dat zolang dat soort mensen... een dominante rol spelen, dat het... Uh, nog niet echt een uh, de... de beermarkt nog niet voorbij is. Ja. Want...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 uh, ...huisvrouwen die met bitcoin... ...hun handelswaar aan elkaar verkopen... ...gebaat zijn bij Amerikaanse reguleringen. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Dus daarna wel genoeg uh, uh, van he hebben. Helemaal voor me, ja. Uh -huh. Maar uh, ik ga het voor gezien houden van vanavond, hoor. Ja, we zijn ook helemaal ja. aan het einde. Dus ik, uh, <laughs> ja, ik, ik ga even afscheid nemen, mensen. Daar komt ie. Um...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 Yeah.